Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een helikoptercrash in het noorden van Australië... zijn drie Amerikaanse mariniers omgekomen. Enkele andere inzittenden raakten zwaar gewond, vertelt een plaatselijk bestuurder. We know that there was 23 people on board. All of them are US defense. One patient is in Royal Darwin Hospital in theater being operated on presently. Four more patients are in Royal Darwin Hospital... We have more arriving as we speak. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Darwin tijdens een internationale oefening. Vanochtend liep er een man over de A1. Het gebeurde ter hoogte van Wilp. En de 34-jarige man liep in beide richtingen van de snelweg. De politie zegt dat de man een verwarde indruk maakte. En omdat hij niet wilde stoppen en ook niet luisterde naar de aanwijzingen van agenten... is hij daar getaserd. De man uit Nijmegen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Bij een aanval op een groep christenen in Haiti zijn gisteren zeker zeven mensen om het leven gekomen. De aanval was het werk van een bende die de macht heeft in een plaats ten noorden van de hoofdstad Port-au-Prince. De gelovigen eisten meer vrijheid en hadden kapmessen bij zich, maar waren geen partij voor de zwaar bewapende bendeleden. In Groningen kon je gisteren skieleren op de snelweg. De ringweg is afgesloten omdat er werkzaamheden zijn. Maar één stuk is al af en op dat deel van het nieuwe asfalt mocht dus gesport worden. Deze verslaggever van RTV Noord sprak met iemand die misschien wel iets te snel er naartoe wilde komen. Want zij was... Gevallen, voordat ik überhaupt ben begonnen. Op de weg hier naartoe, ja. Op Skielers wel. Op wel. En uh, wat er gebeurt, dat weet ik al niet. Maar zo ineens lig je al. En ik val keihard op mijn stuitje. En, uh, en ik denk dat ik mijn hand al uh, beschadigd heb. Ja, in totaal deden zo'n 160 mensen mee. De meeste zonder ongelukken. Het weer, KNMI, geeft voor het hele land code geel af. Vanuit de kust trekken er buien het land in. Onweer, hagel en windstoten kunnen voor overlast zorgen. En het wordt 20 graden. ZFM, verkeersupdate. ZFM, verkeersupdate.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 a brown and yellow basket i send a letter to my mommy on the way i dropped it i dropped it i dropped it yes on the way i dropped it a little girly picked it up and put it in her Pocket. she was trucking on down the avenue but not a single thing to do she went peck peck pecking all around when she spied it on the ground she took it she took it my little yellow basket and if she doesn't bring it back i think that i will die I lost my yellow basket And if that girlie don't return it Don't know what I'll do Oh dear, I wonder where my basket can be we, so we. Oh gee, I wish that little girl I could see A tisket, a tasket, I lost my yellow basket, won't someone help me find my basket and make me happy again, again? Want and green? No, no, no, no. Want it red? No, no, no, no. Want it blue? No, no, no, no, just a little yellow basket. <laughs> Welkom terug bij CFM Race Radio. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En binnen CFM Race Radio doen we natuurlijk ook jazz zoals je gewend bent op zondag. En vandaag presenteren we maar liefst van 10 tot 5. En de uitzending wordt natuurlijk wel opgevuld met interviews van onze reporters die rondlopen. En uh, ik ga nog heel even door en daarna geef ik het uh, stokje over aan mijn collega Jaap. Ella Fitzgerald lag klaar en de volgende zangeres die ik klaar heb staan is uh, Randy Crawford... Haar nummer Rio de Janeiro Blue is een, uh, ook al alweer een klassieker. Het is een live-opname. Randy Crawford met Rio de Janeiro Blue. in the night Dit was Randy Crawford met uh, Rio de Janeiro Blue. Ik ga het stokje overgeven aan, uh, aan Jaap. Hij uh, neemt u de komende 2,5 uur, uh, 3 uur mee in uh, de rest van de uitzending. Ja, dankjewel Jeroen. En uh, goeiedag luisteraars. Welkom vanuit uh, uh, Race Café Rabbel voor het uh, derde uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag, zoals Jeroen al zei, samen met collega's Jeroen van Sluisdam en Edward Rauwers, de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Marbella natuurlijk, zoals altijd. En een speciaal welkom voor well onze English-speaking listeners. En een herzliches welkom voor onze Duits sprechende gasten in ons schönes dorp Zandvoort. Dank je Jeroen voor de eerste set op deze Grand Prix van uh, deze Grand Prix Nederlanddag. Uh, ik heb deze set samengesteld met jazzartiesten van net zoals de racers die komen van overal in de wereld. En ook de muziek vandaag. Uh, Nederland, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Spanje, Brazilië. En om ook wat uh, te doen met de kleuren rood en blauw van uh, uh, de, de club van Max natuurlijk. Uh, hebben we, uh, heb ik nummers uitgezocht uh, met uh, het, het woord uh, red of blue in de titel. En uh, dan gaan we nu met het eerste nummer. En dat is om uh, het Mercedes-team die hier op 13 staan een beetje moed in te spreken. Uh, ik begin met uh, een nummer van uh, de Rias Big Band uit Berlijn. Onder leiding van Max Reger met In The Mood van Glenn Miller. Ja, en dat was uh, de RIA's Big Band onder leiding van Max Greger met In the Mood als een opsteker voor het Mercedes-team. Zoals ik zei, we hebben muziek, jazzmuziek vanuit uh, alle landen en goed in het gehoor liggen. Uh, ik heb nu klaarstaan een uh, jazzartieste uit Barcelona, Andrea Motis, die wordt vergezeld door tenor saxofonist Scott Hamilton uh, het is een opname van het festival de jazz de Sant Andreu uit uh, 2019 en naast Andrea Motis vokaal en trompet horen we dus uh, Scott Hamilton en de Sant Andreu Jazzband onder leiding van Joan Chamorro 1, 2, 3, 4 tribute van Don't ever bring me pretty flowers. Jim never tried. Bye. Oh, <laughs> Dat was uh, Andrea Mottis uit Barcelona. Uh, ja, dan heb ik nu iemand klaarstaan die u niet gelijk van jazz misschien zou verdenken. Dat is namelijk Charles Navour. Maar ook Charles Navour heeft prachtige jazznummers gebracht met een uh, big band. En uh, dat staat allemaal op zijn cd Asnavour 2000. Asnavour 2000. En een van de nummers, ik draai er een aantal vanochtend... maar één van de nummers is wel heel toepasselijk. Dat is La Formule 1. Nou, kan het toepasselijker. Alleen in dit geval gaat het niet over een auto... maar over een vergelijking tussen een prachtige vrouw uh, en een uh, Formule 1 bolide en ik geef een paar zinnetjes uit het Frans vertaald. Hij begint met te zingen... Mijn schatje heeft het lichaam van een Formule 1. Van de lijn van de benen tot aan de punt van de borsten. Het is een perfect werk. Haar ouders hebben haar feilloos ontworpen. En voor de handen van een man is meer dan genoeg in al zijn facetten. Nou, misschien dat vandaag aan de dag iedereen zijn wenkbrauwen zou fronsen. Maar toen Asna dit in 2000 schreef en bracht dit nummer... was uh, iedereen daar zeer enthousiast over. Uh, hij zegt ook nog... Uh, nauwelijks hoef ik een testrondje te rijden op het circuit van de Passies. Ze is sterk op pole position, brullend... En magisch. Het is een uniek juweel, een handgemaakte model, een prachtig prototype. Nou, dat waren wat kleine dingetjes vanuit de, uh, vanuit de uh, vertaling en dan gaan we nu luisteren naar het zwingende nummer Formule 1.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 N'a jamais le plus petit raté, possédant sur ce point un réservoir d'idées. Vraiment, vraiment, fais Pour ce qui est du bonheur, carburant au super, dans la compétition, jamais elle ne perd la tête et les pédales. carrossé comme une formule C'est un joyau unique Un modèle fait main Merveilleux prototype Qui négocie nos joies Sur les chapeaux de roue Dans les rallies de nuit Où l'amour nous rend fou Fous Quand nous faisons D'équipeur petit jour après le tour d'honneur Elle tente et glorieuse Elle pose son cœur La souille Et la sive Sur ma poitrine en feu Par moments je me sens Sur la plus haute marche Au podium des amants de D'amour sportif Car c'est comme une formule, de la ligne des jambes à la pointe des seins. Oui, c'est une œuvre parfaite. Elle a changé ma vie, j'en suis fou d'amour. Elle est ma raison d'être et en tenue nuit et jour. et mon cœur et ma tête. I'm okay, but Ik dacht, heb niks te veel gezegd uh, van uh, dit nummer. Fantastisch hoe Asnavour hier in een hele jazzy way uh, aan het zwingen is. Ik heb nu klaarstaan uh, pianist Duke Pearson. Met Le Carousel. Nou, uh, u herkent het woord. Uh, er wordt veel rondjes gereden op dit moment al. Met uh, de sportauto's op het circuit. Dat zie ik op het scherm hier. Dus uh, Carousel is ook wel een uh, toepasselijke titel. Tijdens de Formule 1. Duke Pearson op piano. Pearson wordt begeleid door Thomas Howard op bas en Lex Humphries op drums. Luistert u naar Le Carousel. Ja, dat zijn de wegstervende klanken van Duke Pearson. En uh, voordat ik het volgende nummer ga draaien... heb ik hier als gast aan tafel Hans Rijmers... voorzitter van Stichting Jazz in Zandvoort. Uh, goede, uh, ja, het is inmiddels middag. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag. Uh, Goedemiddag. We hebben weer een, er staat weer een mooi seizoen voor ons. Uh, en uh, misschien dat je met onze luisteraars even wilt delen... Uh, wat we dit komende seizoen op zondagmiddag in de kroch... tussen september en april allemaal kunnen verwachten. Ja, een fantastisch programma om, uh, om, dit, uh, om dit mee te besluiten. En uh, dit komt zelden voor dat we publiek hebben. Ja, fantastisch. Is toch een klein concertje nu. Prima. <laughs> uh, nee, we beginnen uh, 10, uh, 10 september met een uh, tribute naar uh, de Carpenter's En dat is wel heel bijzonder. Want we kennen de Carpenter's natuurlijk niet als uitgesproken jazzmuzikanten. Nee, dat, dat zijn ze niet. Aan de andere kant, uh, het, het is... Uh, Ongelooflijk. Het zijn hele mooie melodieën. En die worden allemaal in een, in een jasje gegoten. Met fantastische muzikanten. Dus dat wordt een, uh, wordt een heel, goed, heel goed concert. Heel bijzonder. Maar daar houden we, daar houden we wel van. Hè? Iets bijzonders. Hè? Ja, absoluut. Het is niet alleen de snelweg. Ook af en, toe een, uh, af en toe een paadje in. En dan niet precies weten waar je uitkomt. Die verrassing, dat, uh, dat is wel belangrijk. Hoe lopen de reserveringen, Hans? Nou, dat, dat zal ik je vertellen. Uh, we hebben natuurlijk de, de paspartoutjes weer. In dit geval de paspartoutjes voor acht in plaats van negen concerten. He, dus 120 euro in plaats van 135. Daar, net als vorig jaar uh, hebben we er 70 beschikbaar. En we hebben er nu nog tien. Dus er zijn er inmiddels 60 van verkocht. Dus er zijn nog tien beschikbaar. Dus als mensen zeggen, van, ik wil er nog één, dan moet je heel snel zijn. Oké. Okay. Dus dat gaat, dat gaat allemaal goed. En nou. de, in de losse verkoop, uh, tot nu toe uh, rond, de, rond de 40. Dus, dus het wordt weer volle bak uh, zo'n beetje. Uh, ja, we zitten toch nu, terwijl we nog twee weken hebben te gaan, uh, we zitten we op uh, zeg maar rond de honderd uh, reserveringen. Dus dat wordt weer uh, luxe uitvoeringen op het, uh, op het podium. Nou, hartstikke ja. leuk. En wat ja. kunnen we nog meer verwachten? Uh, 8 uh, oktober hebben we een tribute naar Ak van Rooy en uh, Benny Golson. En, en ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Ak van Rooijen is natuurlijk een van zijn laatste concerten. Is, is hij in de krocht geweest? Ja, dat herinner ik ja, me. Dat was. Dat was uh, uh, ja, fantastisch. Tot aan zijn dood is dat natuurlijk een geweldige muzikant geweest. Uh, Benny Colson kennen we natuurlijk ook allemaal. Uh, uh, Art Blakey. Art Blakey. Jazz uh, Messengers. Ja, uh, noem maar op. Dus die gaan. Uh, we kennen ze natuurlijk allemaal van uh, Killer Joe en uh, The Blues March en noem maar op allemaal. En dat wordt uh, uh, gedaan door. De uh, Hey Jazz Project. En dat zal niemand wat zeggen. Dat zei het mij ook niet. Maar het is een groep van 11, 12 man. Dus dat wordt een, uh, een flink gezelschap op het podium. Met onder andere Nanook Brassers. En Nanook Brassers, die kennen we. Ja, van de West Coast uh, ja, Big West. Band. Precies. En hij heeft ook samen met uh, Frits, ISP. Dat nieuwe CD-label. Ja, ja, een nieuwe CD-label. En die hebben een. Uh, CD uitgebracht. En die heb ik hier. Maar ja. Ik denk, weet je wat? Daar kunnen we een stukje van draaien. <laughs> maar dat zullen we met onze grote vinger moeten doen. Want de, de cd-speler hebben we hier helaas. <laughs> nee, exact. Nee, nee, nee. nee. Maar dat is een, uh, dat ziet er, uh, ja, dat, uh, fantastisch. Ja, nee, allemaal, allemaal goed. En uh, dat komt natuurlijk bij. Het programma wordt, wordt gemaakt en geprogrammeerd door Jean-Louis van Dam en Frits. En dat zijn gelouterde muzikanten. En die komen allemaal met een fantastisch programma. Ik bedoel, dat is zo'n beetje de minste zorg die we ons hoeven te maken. Wat staat er nog meer op het programma? Uh, de, uh, 12 november, uh, Harry Happel. Uh, uh, uh, ja, voor, voor de ingewijden een hele goede, hele goede pianist. Met zijn zoon, Sven Happel. En uh, slagwerker Jasper van Hulten. Nou, Jasper van Hult is tegenwoordig ook de vaste slagwerker van de, van de, van de luchtwachtenkapel geworden. Okay. Ah, dat is uh, geweldig weer. En wat heb je voor december met de kerst in voor de petto? In december hebben we een uh, grote club met uh, Paul Paulus, uh, Jean-Louis van Dam, uh, uh, uh, Frits, uh, Nathalie Masclay. Dus daar komen alle bekende... Uh, uh, kerstnummers die allemaal weer in een, uh, jasje. in een jazzy jasje worden gegoten. En, uh, en waarom en een koud buffetje daarna. En, uh, ja groot fix. Helemaal gezellig. Prima. prima en hoe prima. gaan we het nieuwe jaar in? 14 januari gaan we dat concert inhalen. Wat we oorspronkelijk hadden bedacht met Johnny Rosenberg. Die de tribute Michael Bublé doet. Maar die kon toen vorig jaar niet. Want Klopt. hij had een dubbele boeking. Dat ging niet door. Dus dat gaan we nu 14 januari doen. Oké. Okay. 4 uh, uh, uh, februari. Die moeten we nog regelen. Die staat nog open. Oké. Okay. Uh, maar dat. Uh, Muzikanten boeken is het minste probleem. Dat, dat, die komen allemaal graag spelen. Uh, 10 maart hebben we uh, Bakker. Met Humphrey Campbell. En die gaan de muziek spelen van Net King Cole. Oh, Oké. Okay. Humphrey hebben we een aantal jaar geleden ook gehad. Uh, ja. Dat was een heel ja. succesvol concert. Klopt. Klopt. En dus nu met Korbakker. Hartstikke Wat Corbakker eigenlijk uh, vorig seizoen heeft gedaan met V. Klaassen. He, dus we ja, ja, ja, komen ja, ja. met z'n tweeën. Leuk. Uh, maar ja, uh, Route 66. Forget, we ja, kennen ja. het allemaal. He. Prachtig. En dan 14 uh, april hebben we het laatste concert. Voordat, Voordat de krocht verbouwd gaat worden. Voordat de sloopkogel door de krocht gaat. Ja. Uh, hebben we een tribute uh, Art Blakey. Nou, daar verheug ik me ontzettend op. Ja, met uh, Fris Landersberg en Sextet. En, en uh, dat wordt een... Uh, ja, dat wordt zo goed. Daar, ik uh, zal Frits wat, vast wat verzoeknummers sturen. Ja, ja, voor de ja, programmering. Ja, ja, ja, ja, ja. Een paar echte Blakey ja. classics. Ja, nee, uh, Monin, Alan, Kein Betty. En ja. uh, we kennen onze klassiekers allemaal. Ja. Dus dat, uh, dat wordt weer een, het wordt een geweldig uh, seizoen. Trouwens, ja, het wordt en, sowieso en, interessant, die uitzending. Want ik had van Leon, die hier ook loopt. Ja. Uh, gehoord dat ZFM, uh, onze ja. lokale zender. van plan is om zowel ja. audio als uh, op tv. Ja. Uh, ja. dit laatste concert voor de verbouwing van de krocht live te gaan uitzenden. Ja. En ik kan me toch heel goed herinneren dat we daar 15 jaar geleden al een keer over gesproken hebben. Ja, en, en nu gaat het toch gebeuren. Even, maar dan heb je wat. Ja. ja. Nou, nee, maar Hans. kijk, als dat lukt, kijk, we moeten daar nog even goede afspraken over maken met de muzikanten. Met de rechten en, ja. en opnemen, geluid, al dat soort dingen. Dat moeten we even goed regelen voor die tijd. En als dat verder geen problemen geeft, ja, dan is dat natuurlijk ontzettend leuk. Heel leuk, ja. En een goed dan... initiatief hier van ZFM Radio. Ja, natuurlijk. En wat we dan in 2025 gaan doen, dat zien we dan. Oké, okay, Hans. Gaan Hartstikke bedankt. bedankt. En Vraag succes bedankt. met je seizoen. Komt helemaal goed. Zeer bedankt. Dan uh, gaan we weer terug naar de muziek, uh, beste luisteraars. En uh, we gaan luisteren. Ik had gezegd: we doen wat over blue, we doen wat over rood. In dit geval is het blue, een van de kleuren van Red Bull. Uh, Diana Kroll. Met uh, vanaf de CD The Girl in the Other Room. Met het nummer Almost Blue. Het was Diane uh, Kroll. Weer uh, tijd voor wat uh, updates uh, vanaf het circuit. Uh, hier in de studio uh, zitten Jaap en Thomas aan de tafel. En uh, Jaap... Uh en Thomas, jullie hebben iets uh, moois voor ons klaarstaan? Nou, uh, ja, uh, ja en nee. Uh, we zijn niet op het circuit geweest, want daar komen we niet op. Want uh, de Formule 1 management bepaalt wat uh, aan media-platformen erop mogen. En daar horen wij niet bij. Maar bijvoorbeeld uh, Guido van der Garde die nu bezig is met uh, Viaplay en Zach Brown staat te interviewen. Die weer bijvoorbeeld weer wel. Maar uh, ik zal het, lang, uh, ik zal het ko kort houden. Uh, we, we waren er op pad, uh, Thomas. Ja, toch? ja. ja, ja zeker. Ja. Want ik kan wel het woord voeren, maar jij ook. Ja, ja. <laughs> dus maar uh, vertel. wat. Uh, wat uh... Nou ja, we, we, waren effe, we hebben een rondje Zandvoort gedaan om te kijken hoe de toestroom ging. En, uh, ja. Aan het begin van de uitzending van Jazz uh, ben ik op de boulevard geweest. Dan heb ik nog een gesprek gevoerd met een van de fietsstewards die, die daar staat. Om dat allemaal in goede banen te leiden. Want je moet je voorstellen dat er duizenden fietsers natuurlijk... Uh, nou ja, als het niet uh, tientallen duizenden zijn. Naar Zandvoort komen. Dus die moeten ook allemaal een plekje hebben. Dus, uh... Ik las uh, 40.000 fietserrekjes staan er uh, ja, door nou, Zandvoort. Nou, kun je en... nagaan dat dat echt... Uh, ja. Ze staan overal en nergens, die rekjes. Ja. En, uh, um. Even een kleine uh, verwijzing maken naar uh, de collega's van de Zandvoerse krant, Want die uh, ja. doen altijd een nieuwsbrief op het internet uitgaan. Er zit ook een column bij van uh, Mick Boskamp. En uh, Mick die had uh, een heel aardig stukje geschreven op, uh, op, die, uh, op de online versie. Ik geloof dat je een beetje ruzie hebt met de microfoon. Uh, maar ik zal even kijken of, uh, of Leon... <laughs> ...een klein beetje kan helpen. Want, uh, want anders dan, uh, staan we morgenochtend nog. <laughs> dat is ook niet helemaal de bedoeling. Uh, maar um, ik, ik bedoel... ...hij, uh, hij heeft uh, in zijn achtertuin in de Keesomstraat... ...heeft hij ook een paar van die fietsstallingen uh, staan. En dat, ja. uh, het geeft alleen maar aan... Um, ...hoe het uh, vervoer geregeld is. En daar staat het Duitse Grand Prix ook om bekend. Omdat duurzaamheid... Uh, nou, ja, je ziet het ook dat het elk jaar echt wel verbetert... Ook. Ja. Gewoon hoe de ja. indeling worden gemaakt, ook in binnenzand. Ja, men denkt wel na. En, ja, ja, en het is ook uh, behoorlijk wat uh, evaluaties die erop losgelaten ja. worden. Want ja. je wil het elk jaar, wil je het uh, beter doen. Uh, maar nou is de vraag weer aan jou, Jaap. Want, want jij, ik neem aan dat jij zoiets uh, laat horen van wat wij, uh, wat wij uh, hebben opgenomen. Ja, ik heb een uh, heel mooi uh, gemonteerd reportagestukje staan. En. Uh, dat is met uh, ja, toch wel een van de meer bekendere Nederlandse coureurs, uh, Robert Dornbos. Uh. Oké. Okay. Zullen we daar eens gaan naar gaan luisteren? Uh, dat vind ik prima, want dat heb ik zelf gedaan. Dus. <laughs> Oké, okay, hier komt die Interview van Jaap Koper met Robert Dornbos. Bij een uh, winderig Jack's Beach House, even met een van de analisten van uh, Circo Race Café. Dat is niemand minder dan Robert Dornbos. Uh, ja Robert, uur uur begint. Ja, nog even afstellen. Wat is het? Nog een kleine drie uur uh, te gaan en dan uh, barst het los. Jeetje, voor de derde keer op rij kan hij hem winnen. Voor de negende race dit jaar op rij, dat zou het allemaal wel zijn. Maar gisteren heeft hij al uh, halve werk gedaan. Ja, hoe heb jij uh, die kwalificatie uh, beleefd? Het puntje van de stoel, als altijd hier in Zandvoort. Het is natuurlijk echt een risico het rondje, zeker op een opdrogende baan in die condities. Maar het is foutloos hoe hij levert elke keer. Presteren onder druk, dat heeft hij wel uitgevonden. Ja, wat heeft hij wel en wat die anderen dan niet hebben? Magie, uh, talent, een extreem talent. Het team is ook nog steeds onder de indruk bij allemaal iedereen. Dus ja. hij verbaast nog steeds weer. Ja, Zandvoort uh, nu is niet te vergelijken in de tijd dat jij uh, nog reed. Hè? Nee, het circuit is inmiddels uh, zoveel aangepast. Het heeft internationale allure gekregen. Het is onherkenbaar. Ik kom er net vandaan. Als je dan weer ziet. Ik sta aan een bocht te kijken. en denk, jeetje, wat is die uh, Hugenols gaaf geworden. Wat is schijflak gaaf. Wat is daar zo mooi. Het is, is uh, on-Nederlands eigenlijk allemaal. Maar het is toch stiekem wel gewoon lekker in Zandvoort. Ja, en nou zit je dus hier. Uh, hoe heb je je voorbereid? Doe je heel überhaupt? Druk. Nee, we, zijn, we maken 8 W-shows. Ik geef twintig presentaties. Dus ik kan even Dankjewel. Maken Hoi. <laughs> nou, het was, was heel snel. Want uh, behoorlijk, Hij zat in de agenda. Uh, uh, behoorlijk in de agenda. Uh, hij was trouwens niet de enige hoor. Want uh, vanmorgen toen wij uh, daar bij uh, het Center Parks Hotel stonden. Want daar hebben ze dan ook een mediacentrum staan. Ja. Voor de media die dus niet op het circuit komen. Waar wij er dus weer een van zijn. Uh, en daar komt dan uh, David Molenburg zijn dagelijkse update uh, doen. En uh, dat doet uh, wethouder Jan, uh, Jaap de Kloet ook. En Jan Lammers uh, van het circuit. Okay. Alleen ook Jan zat krap in de tijd. Dus die hebben we uh, voor vandaag hebben we die maar even overgeslagen. Want dan, dan komen wij daar als ja, uh, misschien meer een beetje tussendoor, terwijl die man misschien nog heel veel belangrijke andere dingen heeft ja, dat uh, te kan doen. ik me voorstellen. <laughs> ja. Oké, okay, nou hartstikke leuke reportage jongens. Bedankt. Uh, komt er vanmiddag nog wat meer van jullie denk um, ik? Ik neem aan van wel. Uh, kijk, er zijn nog altijd uh, twee mensen op pad. Waarvan een deel natuurlijk voor de tv is. Uh, en dat ja. later wordt uitgezonden. Want uh, of we daar vandaag aan toekomen is vers 2. Maar uh, Leon heeft mij net uh, verteld dat uh, aan het eind uh, van, uh, van de week... dat daar nog een compilatie van gaat komen. Dus, uh, dus dat. En wellicht dat Carine zich nog meldt bij jou. Oké, okay, nou, dat wachten we rustig af. Bedankt, ja. jongens. Dan uh, gaan we door met het programma. En heb ik uh, wat uh, zeg maar Braziliaans achtig uh, klaarstaan. Stan Getz en uh, Joao en Astroet Gilberto. Van uh, de CD Stan Getz meets Joao en Astro Gilberto in New York, 1964. Een live opname. It might as well be spring.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 song to sing why should i have spring fever when i know it isn't spring i keep wishing i was somewhere else walking down a strange new street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 I haven't seen a crocus or a rosebud, Or the robin of the wind But I feel so gay in a melancholy way That it might as well be spring Oh that it might Might as well be spring. Astrid Gilberto. Uh, op een uh, dag als vandaag mag altijd wel flink swingend gedraaid worden. En wie is daar beter in eigenlijk als uh, Frank Sinatra? Ik heb een uh, opname klaarstaan. Uh, van uh, de main event, het beroemde concert in Madison Square Garden, Frank Sinatra met de Woody Herman band. I've got you under my skin. Oh, here's something we can't leave out when we do a performance. Cole Porter's Shining Hour and Nelson Riddle's one of his great works. I have got you under my skin. I have got you deep in the heart of me So deep in my heart that you are a part of me I have got you under my skin I have tried so I try not to give in I've said to myself, this affair it ain't gonna move so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, spite of a warning. For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 Under my skin. Nah, the Woody Herman band is gonna swail at you here. Light em up! Light em up. Anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night, it repeats how it yells in my ear. Under my skin, where does it hurt you, baby? Under my skin. Yeah, uh, applause for Frank Sinatra in Madison Square Garden, the main event. Bij het voorbereiden van mijn programma dacht ik, ik... ik moet toch ook iets hebben met het woord race uh, in, uh, in de titel. Uh, op een dag als vandaag met de Grand Prix hier. En ik heb toch een behoorlijke lijst met jazznummers. Een paar duizend. Maar ik kon maar één nummer vinden uh, met het woord race. En dat was van het Dave Brubeck Quartet. Uh, namelijk het nummer Town Races. Hier komt het.